Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Bondscoach Guus Hiddink is ervan overtuigd dat hij het Nederlands elftal nog wel aan de praat krijgt. Dat zei hij na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Turkije in de Amsterdam Arena. Hiddink ligt onder vuur vanwege de matige prestaties afgelopen avond scoorde Wesley Sneijder pas in blessuretijd via het lichaam van Huntelaar de gelijkmaker. Daardoor heeft Nederland nog wel een reële kans om zich te kwalificeren voor het EK volgend jaar in Frankrijk. Oranje staat nog steeds derde in de pool. Volgens Hiddink kan het punt van gisteravond achteraf erg belangrijk blijken te zijn. In Oezbekistan worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Het staat bij voorbaat vast dat president Karimov wordt herkozen. Hij regeert het Centraal-Aziatische land al 25 jaar met harde hand. Er zijn drie andere kandidaten, maar die steunen de herverkiezing van de 77-jarige Karimov. Kritische oppositiepartijen zijn in Oez Oezbekistan verboden. De VS en andere Westerse landen steunen Karimov... omdat hij een bondgenoot is in de strijd tegen moslimfundamentalisme. Tijdens de verkiezingen van gisteren in Nigeria zijn 16 doden gevallen door aanslagen van Boko Haram. De terreurgroep nam op verschillende plaatsen mensen onder vuur die in de rij stonden om te gaan stemmen. Vrijdagavond had Boko Haram al een dorp in het noordoosten van Nigeria aangevallen. Daarbij vielen zeker 25 doden. Veel slachtoffers werden onthoofd. Op veel stembureaus kunnen de Nigerianen ook vandaag nog stemmen. Door administrat administratieve problemen kwam niet iedereen gisteren aan de beurt. Vannacht is de zomertijd ingegaan. De klok is vooruitgezet van 2 naar 3 uur. Het wordt daardoor ochtends een uur later licht en s avonds een uur later donker. Dat duurt tot eind oktober. In het laatste weekend van die maand gaat de klok weer terug. Het weer bewolkt, een periode met regen, vooral vanmiddag. Het waait daarbij flink. Aan de kust zelfs stormachtig, windkracht 8. Het wordt 8 tot 12 graden.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 Fingers in the blood Wanting to be together, deliver Well, they went out quickly, it's high the time Show They should have not, the wool They started slowly falling The first day they seem they came the world. Punt 9. CFM.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 color of my blood You're the cure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 waiting as I dove into the water so say But I found my friend. The of the Now I'm falling down crashing sound. Then you come around the the and you're.